أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Sallallahu alayhi wa sallam. Amma bad. Geliefde broeders en zusters. De hel of het paradijs. Wat kies jij? Het antwoord op deze vraag lijkt simpel. Het antwoord lijkt logisch. En een ieder weldenkend mens, ieder normaal denkend mens zou hier hetzelfde antwoord op geven. Iedereen. Gelovig of niet gelovig. Iedereen komt uiteindelijk maar op één antwoord. En daarom stel ik alsnog deze vraag. En aan iedere moslim en niet moslim. Ik stel deze vraag aan iedere broeder en zuster. Ik stel deze vraag aan iedere praktiserende en niet praktiserende. En ik stel deze vraag allereerst naar de grootste zonda onder jullie mezelf. En ik zeg... De hel of het paradijs, wat kies jij? Maar voordat jij antwoord gaat geven, wil ik dat jij beseft en nadenkt over de volgende zaak. Namelijk dat een doel zonder inspanning een droom is. En dat een inspanning zonder droom tijdsverderf is. En dat inspanning, inspanning met een doel succes is. Een doel zonder inspanning is een droom. Voor degene die er misschien wat meer tijd voor nodig hebben om het te door te laten dringen. Een doel zonder inspanning is een droom. Een inspanning zonder doel is tijdsverderf. En een doel met inspanning leidt naar succes. Met andere woorden. Wanneer jij, jouw keuze, jouw doel het paradijs is. En jij weigert om je daarvoor in te spannen. Wallahi, ik kan je zeggen dat dat een droom blijft. Wallahi, ik kan je zeggen dat dat een droom blijft. Wanneer jouw doel het paradijs is, maar in dit wereldse leven, kies jij ervoor om niet in te spannen. Om een voorbeeld ervoor te geven, om het makkelijker te maken en begrijpelijker te maken, zeker voor de mensen onder ons. Wanneer iemand tegen jou zegt, ik wil profvoetballer worden. En jij hem vraagt, wat doe je daarvoor? Waar speel je? Maar ik speel niet. Waar train je? Ik train niet. Doe je op straat dan iets? Ik train niet. Maar wat doe je? Ik zit op Playstation, maar ik word, word profvoetballer. Zou het geloofwaardig overkomen, beste broeders en zusters? Zou het geloofwaardig overkomen als iemand tegen jou zegt, ik word profvoetballer, maar ik, doe, ik train niet, ik speel niet, ik belt me nergens aan, ik oefen thuis op Playstation. Met andere woorden, ik hoef daar niet voor in, niks voor te doen. Want, voetballen Want, zit hier. ...zoals wij dat ook over het geloof zeggen. Dat lukt wel. Zou het geloofwaardig overkomen, beste zuster... ...wanneer jij, jouw droom... ...het krijgen van kinderen en een gezin is... ...en jij het bijhoudt om niet te trouwen... ...en jij alleen maar bladeren doorneemt over kindernamen... ...zou je daardoor jouw doel bereiken? Ongeloofwaardig. Je zult moeten trouwen... ...en je zult er nog iets extra's bij moeten doen... ...wil je kinderen krijgen... Wanneer jij je maar inspant, dus de tweede groep, je maar inspant, maar je hebt geen doel in je leven. Zoals er velen van ons. Ze spannen zich in in het leven. Ze zetten zich in in het leven. En als ik het heb over het doel, heb ik het over het ware doel, het paradijs. Natuurlijk hebben zij een doel. Natuurlijk willen zij een bepaalde baan. Natuurlijk willen zij een bepaalde auto. Natuurlijk willen zij een bepaalde soort vrouw. Natuurlijk willen zij een bepaald soort niveau spelen. Dat is een doel. Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over het doel. Het paradijs. Wanneer jij geen doel hebt. Wanneer jij in dit leven niet zegt ik wil naar het paradijs. Maar je bent alleen maar bezig met trainen, trainen, trainen. Je bent alleen maar bezig met werken, werken, werken. Spelen, spelen, spelen. Wallahi, dat kan ik je zeggen. Yawm al Qiyama zul je daar spijt van hebben. Yawm al Qiyama zul je beseffen dat jij in dit wereldse leven je tijd, hebt ver, je tijd hebt verspeeld. En de laatste groep. De groep die een doel had. En die ervoor heeft ingespannen. Die het paradijs voor ogen had als doel. En die zich daar ook in dit wereldse leven voor heeft ingespannen. Wallahi, ik kan alleen maar zeggen dat het naar succes leidt. Wallah, het zal je nergens anders naar leiden dan naar het paradijs. Wanneer jij je inspant op de manier zoals Allah en zijn geliefde sallam jou heeft voorgeschreven, heeft het maar één eindbestemming en dat is het paradijs. Moge Allah en mij en jullie daar bij elkaar doen komen. Wees daarom, o geliefde broeders en zusters, onder degenen die ervoor kiezen om tot de gelukzalige te horen. Tot de gelukzaligen te horen. Tot degenen die succes hebben. En wees dan onder degenen die daar ook voor werken. En naar handelen. En daar iets voor over hebben. En wees niet onder degenen die wel het paradijs wensen zoals velen. Velen. Zoals ik in het begin al zei. Het antwoord bij iedereen zal het zijn. Ik kies het paradijs. Wees niet onder degenen die het paradijs wensen. ...maar weinig of niks ervoor over hebben. Weinig of niks er investeren, Weinig of niks ervoor willen laten in dit leven In dit wereldse leven. Maar wel allemaal roepen dat we het paradijs willen betreden. Masha'Allah. Wel allemaal roepen, het paradijs is mijn antwoord. Overtuigd. Maar waar zijn degenen die daarvoor iets willen laten... Die het willen laten om datgene eigenlijk waar hun hart misschien naar snakt en waar de shaitan hun naar verleidt, toch willen laten, voor wat? Voor het paradijs. Waar zijn degenen die er voor over hebben om zich in te zetten op de weg naar het paradijs, om uiteindelijk in het paradijs terecht te komen? Waar zijn degenen die alles, of het nou materialistisch is of lichamelijk, voor over hebben om daadwerkelijk in het paradijs terecht te komen? Wallahi, dat zijn er maar weinig. Wees ook niet onder diegenen die er maar op los leven. De laatste groep. Die er maar op los leven. En maar bezig zijn met, het, met een maatschappelijke carrière. En denken dat ze het geweldig doen. Want hij heeft toch een hoge functie. Hij heeft toch een hoog niveau op school. Hij heeft toch een hoog niveau in de sport. Geweldig, mashallah. Maar waar is jouw doel? Het is paradijs gebleven. Wat doe je daarvoor? Wees niet onder diegenen, Want wallahi. Wallahi. Je zult spijt krijgen. Waarlijk geliefde broeders en zusters. Voor hun, voor hun. Voor hen. Die behoren tot de laatste groep. Tot de laatste twee groepen. Zij. Die dus een droom hebben. Maar er niet naar handelen. Er niet voor inspannen. Of zij. Of Zij. Die dus maar leven en niet het paradijs voor ogen hebben, wallahi, de rest voor hun maar één eindbestemming. Eén eindbestemming, en dat is het paradijs niet. En jij mag invullen wat dan de eindbestemming is. Voor hen, geliefde broeders en zusters, zal na lange, pijnlijke en zware wachten, en op een dag die 50.000 jaar duurt, zal eindelijk. Na 50.000 jaar wachten, pijn lijden, zal eindelijk de verlossing komen voor hem. Daar zal een verlossing komen. Daar zal voor jou, als jij behoort tot die laatste twee groepen, o geliefde broeders en zusters, daar zal voor jou, Jehennem, worden voorgetrokken. Jehennam wordt getrokken aan 70.000 kettingen. Elke ketting en 70.000 engelen. Die het naar jou zullen brengen. Maak je maar niet druk. Misschien ben je te lui in het wereldse leven. Daar mag je ook lui zijn. Het wordt wel naar jou toegebracht. Voor jou, geliefde broeder en zuster. Als jij behoort tot deze laatste twee groepen. Voor jou zal Jehannem aankomen. En jij zult het van ver af horen. Horen borrelen. Horen fluiten. Horen koken. En het zal aan je getoond worden. Het, ieder zal het dan zien. Die, het, daar, die daarvoor geschikt is. Op die dag zullen wij de hel duidelijk en zichtbaar maken. Voor zij die daarvoor bestemd zijn. Op dat moment beseft deze groep. Deze groep beseft dan op dat moment. Dat dat je Die je wat aankomt. Dat die voor hen is. Jehennem die daar wordt getrokken door die engelen. Is niet voor, nie voor niemand anders. Ze kijken om zich heen. Het is voor ons. Het is voor ons. Er is geen ontkomen meer aan. Zoals er ook geen ontkomen aan de dood was. Niemand is daaraan kunnen ontkomen. En zo zal ook niemand ontkomen. Uit van deze twee groepen en Jehennem. En dan paam met al-kubra. Wanneer. De overweldigende gebeurtenis plaatsvindt. En ieder zal zich herinneren. Zal zich herinneren. Wat hij bedreef. Wat hem bedreef in de dunya. Wallahi, geliefde broeders en zusters. Men zal zich herinneren. Dat hij zich versliep voor de salat Men zal zich herinneren. Dat hij zich afkeerde van de moskeeën, van de en van de dienen, en van de duivel. Men zal zich herinneren dat hij met bepaalde personen op bepaalde plekken was. Men zal zich herinneren dat hij het ene beluisterde, wat Allah zelf vervloekt heeft. Je zult je alles herinneren. Alles zul jij je op dat moment herinneren. Yo, maar je dat maar zea, al datgene wat jij in, tot in details hebt gedaan zo jij op dat moment wanneer je hem aankomt zal het door je hoofd uh, vliegen alles, men zal zich on, herinneren dat ze ongesluierd, onbedekt of gesluierd, maar maar te strak en te kort en geparfumeerd en opgemaakt op de straten begat men zal zich herinneren dat er mensen naar je toe zijn gekomen met een cd, of een boek, of een uitnodiging, of een sms, of een e-mail. Naar de weg van Allah. En je gaf er geen gehoor aan. Dat zul je je herinneren op het moment dat je hennem naar je toe wordt getrokken. Alles gaat door je hoofd. Met wie je was, waar je was, wat je hebt gedaan, waarom je het hebt gedaan. Alles. Waar dan ook. Waar dan ook. Ook al was er hier niemand van je omgeving bij. En je dacht het ergens anders te doen dan zal de hel getoond worden. Aan wie ziet? En ieder zal zien. Ieder zal zien. en voor degene die overtrad. Voor degene die overtrad. al hayat dunya en die de volker gaf aan het wereldse leven. Die de volker gaf aan het wereldse leven. En broeders en zusters, vraag jezelf af of je behoort tot deze groep. Die het voorkeur geeft aan het wereldse leven. Wanneer jouw antwoord ja is, Jahannim zal voor je geleid worden. Wallah, het zijn niet mijn woorden. De woorden van Allah is Zawajel. Woorden van Allah is Zawajel. Wa'athar al Dunya. Degene die aan de Dunya de voorkeur gaf. Voor hem zal Jehen getrokken worden. Voor jou zal het naar je toegebracht worden. Geef maar de voorkeur en de dunya. Geef maar de voorkeur en alles wat de dunya met zich meeneemt. Alles. Voor waar <chaan> de hel is jouw verblijfplaats. Je verblijfplaats. eeuwig. Eeuwig. Geef maar de voorkeur en de dunia, zou ik zeggen. En dan, geliefde broeders en zusters, wordt de opdracht gegeven. Er wordt opdracht gegeven om jou mee te sleuren. Dus je hebt daar gestaan, je ziet je aankomen. Alles gaat door je hoofd. Maar het is voor jou. En je zult meegesleurd worden. Want je wilt er natuurlijk niet van vrijwillig in. Maar er wordt opdracht gegeven. Ghudo ho farullo. Thumma al Grijp hem. En bind hem met zijn handen om zijn nek. Grijp hem. En bind hem met zijn handen om zijn nek. Waar naartoe? met je handen op je nek zodat je met je gezicht in Jehennem gesmeten zult worden zonder je gezicht af te beschermen. Dus datgene zal het eerste zijn wat in Jehennem gedompeld wordt. Maar daar komen we later op terug. Met hun gezichten zullen ze erin worden gegooid. Hun handen zijn vastgeketend aan hun nek. ala wujuhim op de dag dat zij gesleept worden op hun gezichten. Gesleept op je gezicht. O jij die het doen je de voorkeur geeft. Proef de aanraking van de hel. Zal er naar je toe worden geroepen. In de tussentijd. In de tussentijd. Dit gaat allemaal snel. In de tussentijd zo jij. Zal zich van alles door je hoofd gaan. In de tussentijd begin jij jezelf van alles toe te wensen. Begin jij te zeggen, ja leiteni kuntu tu raba, was ik maar zand. Ja leiteni, ja leiteni kademtu de hayati. Had ik in het wereldse leven, waar jij nu je in begeeft, had ik maar in het wereldse leven er iets van gemaakt, had ik maar in het wereldse leven voorkomen dat ik hier op deze dag ge, in Gehenna word gegooid, geketend met de handen om mijn nek, met mijn gezicht in het helle had ik daar maar alles aan gedaan. O geliefde broeders en zusters. Die het nalaten om er alles voor te doen. Nu ze nog leven. Houd dit moment voor je. Voor je ogen. En herinner je dat er een dag zal komen. Dat jij jezelf zal verwijten waarom jij. Daar niks voor hebt gedaan. Ja, leid zijn je kademt voor je je zult je herinneren en je zult je afvragen en je zult je verwijten waarom ben ik niet met die broeder omgegaan, maar met die anderen. Hij of zij die mij trok naar de moskeeën, ben ik niet op ingegaan. Maar de anderen die naar cafés en discotheken leiden, ben ik meegegaan. Jij zult je verwijten dat hij of zij die moedigde me aan en je zult je herinneren. Hij of zij moedigde me aan om me te bedekken. Maar jij volgde degene die je aanmoedigde om je te ontbloten. Om je te ontbloten. Die volgde je. Je zult je herinneren. Dat er mensen waren die jou hielpen om Allah te aanbidden. Maar die heb jij links laten liggen. Die heb jij links laten liggen. En je hebt mensen gekozen die jou hebben geholpen om de dunia te aanbidden. De dunia te aanbidden. En de personen op de dunia te aanbidden. En jij zult je ook herinneren. En, ad, en door, er zal ook door je hoofd gaan. Dat jij mensen had die jou adviseerden om van de zinnen af te blijven. Maar jij volgde juist degene. En jij begaf je met degene die jou voorzagen van telefoonnummers en adressen. Dat ga je allemaal verwijten. Je zult je op die dag dit allemaal gaan verwijten. Waarom heb ik voor die gekozen en niet voor die? Waarom heb ik die gevolgd en niet die? Waarom heb ik geen gehoor gegeven aan hem en niet aan hem? Maar wanneer je hem nadert, geliefde broeders en zusters zullen ze door de portiers, portiers van Jehennem de portiers die zo je vragen gaan stellen de portiers die geen steekpenningen kennen de portiers die geen uitzonderingen kennen de portiers die geen uitzonderingen maken, man of vrouw je komt erin blank of zwart, daar kom je er wel in Goed gekleed of niet goed gekleed. Je komt erin. Op de lijst sta je. En op die lijst hoop je niet te staan. Terwijl jij in de dunia... Terwijl jij in de dunia hoopte om op de lijst te staan van een of andere portier. Of een of andere café of discotheek. Was je er trots op om te vertellen. Ik sta op de lijst, dus maak je niet meer druk. We kunnen heel laat gaan. Ik heb daar contacten. Ik sta op die lijst. Wij komen wel binnen. Die rijparty, party. Maak je maar niet Ik ken daar iemand. Wallahi, op die lijst wil je niet staan. Maar op die lijst, wanneer jij erop staat, je zult er binnenkomen. Zorg dat je niet op die lijst staat. Zorg dat je afblijft van deze lijsten, zodat je daar ook niet op die lijst terechtkomt. Want wallahi, deze engelen, wanneer jij op die lijst staat, je zult het betreden. Je zult je hennen in worden gegooid. Het zijn engelen, riladun, malaikatun, riladun, shidadun. La yaasun Allah Het zijn strenge, hard engelen. Hard optredende engelen. Die Allah Azza niet ongehoorzaam zijn in datgene wat Hij hen opdraagt. En dat uitvoeren wat hun wordt opgedragen. Hij moet jehennemen. Hij zal jehennemen gaan. En hoe? Valt niks te regelen. Niks. Wie je ook bent, van welk niveau je ook bent, hoe hoog je ook hebt gespeeld, wie jij ook eh, familie van bent, hoeveel je er voor over hebt, hoe goed je gekleed je ook bent. Niks zal je van Jehnen dan afhouden. En dan zal men naar Jehnen binnenstappen. Je zult Je binnenstappen. Deze malaïka die zullen jouw vragen en die zullen je de vraag stellen is er niemand naar jullie toegestuurd waarom zijn jullie hier er zijn toch mensen in de dunia naar je toegestuurd met een lezing met een les, met een boek, met een film met van alles, er zijn profeten naar je toegestuurd hoe kun jij dan zo stom zijn om hier dan toch te komen hoe kun jij het voor elkaar krijgen om toch mij te komen opzoeken hier in Jehannem? geloof je, je er niet in Je gelooft er dus niet in dat Jehennem bestond. En ze zullen je het ook vragen. En dan zeggen zij... Dit is Jehannem wat jullie... Wat jullie is beloofd. Kijk dan maar naar. En dan zal de vraag worden gesteld... Is het waar of niet waar? Is de Jehannem wat jullie is beloofd... De waarheid... Klopt het dat er een jahannem bestaat? Klopt het? Want in het leven geloofde je er niet in. Als je erin geloofde, zorgde je ervoor dat je daar niet in terecht kwam. Hoe hard je ook schreeuwt dat je erin gelooft. Hoe hard je ook schreeuwt dat je moslim bent. Als je erin geloofde, zorgde je dat je er ver vandaan bleef. En jij zult dan zeggen, waarlijk... Het is waar. Ik zie het nu met mijn eigen ogen. Ik zit er nu in. Het is waarheid. Het is waarheid. En dan. Proef dan. Datgene. Waar jullie niet in geloofden. Proef. Brand. Brand. Daar geloof je toch niet in? Wat brand? Proef. Meedogenloos. keihard, eerlijk, rechtvaardig, rechtvaardig. Er is niemand die zegt van ja, maar rechtvaardig. En dan begint iedereen elkaar de schuld te geven. Iedereen weet dat met die melea ik dat zijn we klaar. Dus door jou ben ik erin gekomen. Door jou, waarom, waarom heb je me niet aangespoord? Jij bent degene die me trok. Jij bent degene die me belde om daar naartoe te gaan. Jij bent degene die mij heeft gekoppeld. Jij bent degene die me afhield van de islam. Iedereen geeft elkaar de schuld. Iedereen. Iedereen geeft elkaar de schuld allereerst. En dan zullen er steeds meer groepen in Jehennem binnentreden. Steeds meer groepen. Elke groep die binnentreedt wordt begroet met geschreeuw, gescheld. Wordt laat La hebben, bikum. Wees niet welkom. Ieder die binnenkomt. La hebben, bikum. Normaal zeg je hebben, bikum. Wees welkom. Maar tegen ieder die binnenkomt. Ik. Door jou ben ik hier terecht in gekomen. Dus wees niet welkom. Wees niet welkom. Zelfs daar ben je niet welkom. Zelfs daar. Ben je niet welkom dan. En dan zullen ze met hun gezichten, met je gezicht, als je behoort tot die twee groepen, die, die, het, paradijs, die, het paradijs alleen maar als doel hebben, maar dan niet voor leven. Of dan maar op losleven een andere doel hebben en niet het juiste doel het paradijs. Dan worden ze met hun gezichten in Jehennem gegooid. Met hun gezicht. Het gezicht was in je leven het meest edele deel van jou. Daar bracht je uren door voor de spiegel. Uren door om het af te scheren terwijl de profeet sallallahu alayhi wa je opdracht gaf om je baat te laten staan. Je bracht uren door om een gezicht op te maken voor zij die voor jou haram waren. Je bracht uren door om van alles met dat gezicht te doen. Om in de schijnwerpers te staan. Je deed alles. Alles wat Allah is wezen, verboden had. En zorg ervoor dat je geen gezichtsverlies leed. Maar met datzelfde gezicht. Dat gezicht is het eerste wat in gehennem gedompeld zal worden. Het eerste wat in gehennem gedompeld zal worden. fiha kalihoon. fiha kalihoon. Het vuur verbrandt hun gezichten. Het vuur verbrandt hun gezichten. fiha kalihoon waarin zij verminkt zijn. Terwijl zij daarin verminkt zijn. Je zult verminkt worden alleen maar met één keer dompelen in het hele vuur. Met je gezicht. En dat is nog... Het is allemaal voor uh, intro, hè. Tot nu toe heb je alleen maar de voorproefjes gehad van Jehennem. Want Jehennem, in dat vuur word jij gedompeld met je gezicht. Het vuur dat door Allah is zelf is aangestoken. Allahu Akbar, als het vuur zelf door Allah is aangestoken. Hoe heftig moet het wel niet zijn. Hoe heet moet het wel niet zijn. Als jij het vuur aansteekt in deze dunia. Het vuur van het hele vuur is 70 maal heter dan het vuur van deze dunia. En jij die beweert dat je daar wel misschien tegen kunt. Ga maar in je eigen vuurtje wat jij opsteekt. Een hand erboven houden of instaan of iets dergelijks. Want dat vuurtje wat jij niet in kunt staan. Wat jij niet even zo kunt aanraken. Wat jij niet kunt verdragen. Wallahi, het is niks vergeleken met het vuur. Wat Allah zelf heeft aangestoken. Naarullahi al-muqadah. Naarullahi al-muqadah. Het vuur van Allah. Dat Allah zelf heeft aangestoken. Wat wil jij daar tegen beginnen? Wat wil jij daar tegen beginnen? Het doordringt tot in de harten. Het doordringt tot in de harten. Dat vuur. Daar. Denk je niet aan. Honger zul je daar ook krijgen. Honger zul je daar ook krijgen. En natuurlijk zul je daar ook te eten dan krijgen. Want. Maar laat je niet uithongeren daar. kan niet. Je zult te eten krijgen. Overal waar je komt. Zeker als je VIP bent en je staat op de lijst. Drank, eten, alles is geregeld. Dus voor jou zal er ook een lopend buffet zijn. Voor jou zal er ook iets te eten zijn. Voor jou is er. Inna shajarat azakum. Taamul ethim. Voorwaar de boom. Zakum. Is het voedsel van de zondaar. Het voedsel van de zon daar is een boom, Zakroom. een boom, een doornige boom. Die heeft takken met alleen maar dorens. Geen bladeren, alleen maar dorens. Dat krijg je voorgeserveerd. Eet en je zult eten. Eet, want je hebt honger. Je hebt honger na zo'n lange tijd staan, aan wachten en bestraffing. Je hebt honger en je zult het eten en je gaat het eten. En Je gaat takken van dorens. Eten. Takken zul je eten, zul je proberen door te slikken, maar ze blijven in je keel. Ze blijven in je keel en ze zijn er niet uit, maar ook niet in te krijgen. Niet meer uit, maar ook niet meer in. O jij die in deze dunia ervoor zorgt dat jij Haram voedsel eet. O jij die op allerlei manieren aan Haram eten komt, door Haram geld te verdienen. Al datgene wat jij eet. Dit is jouw eten op Jehennem. In Jehennem. Dit is jouw eten. En natuurlijk als je dan zo eet. En je een doorn. Een hele tak van doorns. Verplettert je ingewanden. En je keel. Zul je snakken naar water. Zul je snakken naar iets. Om te drinken. En ook dat. Zul je krijgen. Tot uw dienst. Your wish is my command. Jij zegt en wij zijn ervoor. Drinken. Ja drinken. Komt eraan. En dan zal er ook te drinken worden gebracht. En voor zij die in deze dunia zich vergrijpen. En harame dranken. Voor zij die zich verdrink, vergrijpen. En harame jointjes of wat dan ook. Voor zij die zich vergrijpen. En alles. Alles wat op de plekken te vinden is. ...verdorven plekken... ...voor jou... ...is daar een drankje... ...voor jou... ...is er een drankje... ...dat jouw gezicht... ...doet versmelten... ...je krijgt iets vloeibaars waar je naar snakt... ...je snakt naar iets vloeibaars... ...het maakt niet uit wat het is... ...want je wilt het doorslikken... ...en je zult het krijgen... ...alleen blijkt dat iets anders te zijn dan water... ...het blijkt iets anders te zijn... En wanneer zij om hulp vragen, om hun dorst te lessen, dan zullen ze geholpen worden. Dan zullen ze geholpen worden met wat? Bima in kelmul, Je zult dan geholpen worden met gesmolten koper, dat hun gezichten roostert. Alsjeblieft, drink maar, o oh jij. Die zich vergrijpt aan allerlei harame dranken. Drink maar aan jij die het paradijs alleen maar wenst. Maar dan niks voor doet in deze dunia. Drink maar, alsjeblieft. Je snakte naar iets koels. Je snakte naar iets koels. Maar je kreeg het wel anders. La fiha bardan wala sharaba illa hamima zullen daarin geen koelte en geen drank vinden behalve kokend water en wat nog meer? oh ja je kon hem trouwens kiezen je krijgt namelijk ook etter als je dat wilt kies, kies maar kokend water kokend koper of etter en daar zijn wij die een cocktail willen die graag een cocktail hebben gedronken hier in dit wereld. alleen voor jou zal ook een cocktail worden gemaakt kokend water kokend koper met een vleugje etter en natuurlijk voor de Kleur ook wat bloed. Voor jou is dat gereserveerd. Alles zal koken. Alles zal borrelen. In Jehendem, er is niks wat niet kookt. Niks wat niet brandt. Bomen zullen koken. Kleding zal koken. Eten, drinken. Alles is een vuur. Alles is een vuur. Geliefde broeders en zusters. Die daar niet in geloven. En die maar lekker erop losleven. Alles is voor jou klaargemaakt. En dan zul jij wensen. Of zul jij worden voorzien van kleding. Natuurlijk word je dan voorzien van voor kleding. Natuurlijk zul jij dan. Je hebt natuurlijk voor, voor moeten komen met een bepaalde stijl. O jij. oh jij. Die de kledingstijl aanhield van Parijs en van Milaan. Daar is eenmaal maar één mode: de mode van Gehannam. Laatste mode. Daar is maar één mode. Voor een ieder die Gehannam betreedt, o jij, o zuster, die zich niet wenste te, te bedekken, die zich niet wenste de hijab en de khimar of zelfs de niqab, mogen Allah hun iman geven om dat zelfs te dragen. Zij. Die dat weigeren. En die nooit hebben stilgestaan bij Jahannam. Voor jou zal er ook kleding klaar worden gemaakt. Dus kies er maar voor. Om je eigen mode hier te volgen. Daar is een mode die jij ook gaat volgen. Die jij ook gaat volgen. Kleding die bestaat uit vuur. min <tieding> Hun kleding zal van teer zijn. En de hel zal hun gezichten bedekken. Jij die je gezicht niet wil bedekken. Daar word je bedekt. Met vuur. Met vuur zal dat lichaam wat jij nu toont op de straten. Wat jij nu toont aan mensen die, niet ha die haram voor jij zijn. Wat jij nu toont openlijk en trots. En trots aan de wereld. Laat zien. Dan zal dat op maat. Op maat kleding worden aangeleverd. Voor dat lichaam. Men kan niet meer. Als je dit allemaal hoort. Op dat moment zul je dan niet meer tegen kunnen. En je ziet dat het alleen maar pijnlijker wordt. Het wordt alleen maar erger. Het wordt alleen maar extremer. Het wordt alleen maar ondraaglijker. En je zult je dan. Wat, wat ga je dan doen als alle hoop. Alle hoop is vergaan, dan ga je dat doen, wat jij ook doet, wanneer al je hoop in de dunja vergaan is. Dan richt jij je namelijk pas tot jouw heer. Dat wat jij hier ook in de dunja deed, toen jou een ongeluk trof, toen jou een ziekte trof, toen er iets ernstigs gebeurde met jou of met je naaste, toen richtte jij je een paar dagen tot jouw heer. En toen bad jij, en toen bevonden we jou in de moskee, en toen vonden we jou bij een lezing, en toen vonden we jou met een boek in je hand. Jij keerde terug naar, jou, naar jouw heer, maar dat was maar voor korte duur. Het was schijn, het was schijn. En daarna wendde je je af van jouw heer. En op die dag, wanneer het weer hopeloos is, wanneer het weer verschrikkelijk wordt, wanneer er alle deuren voor jou sluiten, zul jij op dat moment. ...roepen naar Allah azzawajal... ...zul jij terugkeren naar jouw Heer... ...en zul jij smeken... ...ja Allah... ...rabbana agrijna minha... ...na'malu saliha... ...laat ons even eruit... ...oh Allah... ...laat ons even eruit... ...om goede daden te verrichten... ...laat ons even eruit om toch de moskeeën te bezoeken... ...laat ons even eruit om toch... ...mensen uit te nodigen tot de islam... ...laat ons even eruit om misschien... Mezelf en mijn zusters en broeders te redden. Van dit hele uur. Ik zal er dan alles aan doen. Je zult je richten tot Allah. Die jij nu je rug toekeert. Die jij nu verlaat. Het antwoord. Krijg je dan ook. Recht in je gezicht. Niet via een tussenpersoon. Recht in je gezicht. Krijg je daar. Een nee op. Omdat je daar. Namelijk de levenslang je de kans voor had gehad. Je had daar je hele leven, heb je daar de kans voor gehad om dan goede daden te verrichten. Om je ouders te gehoorzamen. Om je te bedekken. Om actief te zijn in de moskeeën of in de duwen of in de dien. Maar nee hoor. waarom zou die je dan nog een tweede kans moeten geven? Sterker nog, hij stuurde je mensen, die zelfs tot aan je deur kwamen om aan te kloppen, om je mee te trekken. Hij stuurde je mensen, die je met sms'jes en e-mails achterna zaten. Hij stuurde je boeken, hij stuurde je filmpjes, hij stuurde je alles vertaald. Alles heeft hij eraan gedaan, om jou weg te houden in die handen. Zo genadevol is hij, zoveel. Houdt hij van ons en wilt hij ons niet op die plekken hebben. Maar jij, haha, jij weigerde. En jij vond op dat moment dat jij ergens anders moest zijn bij andere mensen. En wanneer jou werd geadviseerd, oh broeder, die plek blijf er alsjeblieft vandaan. Wallah, ik hou van je, dus blijf daar vanaf. Ik zie dat het weer slecht gaat met je. Ik zie weer dat je terug in de jahilia. Ik zie weer dat jij binnenkort actief zult gaan. Ik deed het niks met jou. En toen wij jou aanspraken. En zeiden, o zuster. Bedek jezelf. En bewaar je trots. Bewaar je trots. En zorg dat je dat diamantje blijft. Wilde jij... Wilde jij in de schijnwerpen staan van de vijanden van Allah? Wilde jij gezien worden door onze jongeren? Wilde jij een bepaalde status hebben van, she's the baan. Voor jou is je Jij kan het er niet van maken. Men zal dan de hoofdportier van je je krijgt verantwoord van Allah nee je zult dan iemand anders zoeken wie kan mij dan helpen en je zult je dan richten tot de portier tot de bewaker van de hel tot Malik de bewaker van de hel en die zul je dan vragen die zul je dan smeken O Malik O Malik doe een goed woordje van ons Sterker nog. Jezelf niet vragen doe een goed, woord, goed woordje voor, voor ons. Je hebt nu alles al meegemaakt. En je hoorde van Allah. Zelfs, nee. Je gaat nu maar één ding wensen. De dood. Ja. Ook daar zul je de dood wensen. Wanneer je deze bestraffing allemaal meemaakt. Wanneer je deze ellende allemaal meemaakt. Wanneer je deze verschrikking meemaakt. Zul je ook daar de dood wensen. En zul je daar... Malik roepen. En zul je daar. Malik vragen. O Malik. wanneer ya Malik. Li yiqdi alayna Ja Malik. Zeg tegen jouw heer. Dat hij een einde maakt aan ons leven. Savi klaar. Laat hem ons maar afmaken. Is beter. Want dan voelen we die pijn niet meer. Dan voelen we die verbranding niet meer. Dan voelen we die verschrikking niet meer. Maak maar een eind eraan. Ben ik er vanaf. Klaar. Huh. Malik. Die gaat met jouw verzoek. Met jouw rapport. Gaat hij naar zijn heer. Hij zal inderdaad. Jouw verzoek indienen. Zo is hij ook nog wel. Kijk wat een service. Hij zal. Jouw rapport voordragen aan Allah. En hij zal tegen zijn heer. Tegen Allah. Je zeggen: Ze vragen me. Ik moest van hen vragen. Of hij hun einde wilt maken aan hun leven. En na duizend jaar... Na duizend jaar zal Malik terugkomen. En die zal je antwoorden. En die zal je zeggen... Ik zal u Die zal je zeggen... In me kom maak Jullie zullen hierin verblijven. Klaar. Dat was het antwoord. Na duizend jaar van wachten... Na duizend jaar snak jij dat Melk terugkomt met het goede nieuws. Ja, we gaan je morgen afmaken. Zal hij het wel tegen je zeggen? Voorwaar? Jullie blijven hier. Het antwoord heb je nu. Jullie blijven hier. Jullie blijven hier. Ook dit schijnt niet te helpen. Melk schijnt dus ook niet te helpen. Dus... Je gaat weer terug naar Allah. En je richt je weer tot Allah. Want ook muilig zelfs een, een wachter van de hel. Een bewaker van de hel. Zelfs een engel. Die niks anders doet als gehoorzaamheid. Zelfs hij kan jou niet helpen. Dus bij wie moet je dan zijn? Weer bij Allah. En je zult weer richten tot Allah. Wat je hier weigerde te doen. In de dunya En je zult dan vragen en zeggen... Laat ons eruit. En als we weer de fout treden. Dan zijn wij het zelf schuld. Laat ons maar even eruit. Als wij dezelfde fout weer begaan. Als wij ons weer van u afkeren. Als wij weer niks met de islam te maken willen hebben. Als wij weer de moskeeën niet meer vullen. Als wij weer de straten vullen. Als wij weer de discotheken en de foute plekken vullen. Als wij weer ons bevinden. weer keren tot de meiden. En andersom. Dan zijn wij het zelf schuld. Geef ons maar één kans, want klaar. We weten dat dat melk niet meer helpt. Help. Het antwoord, het antwoord, mijn geliefde broeders en zusters. Dus, het laatste antwoord wat jij zult krijgen is dit: want je hebt al alles geprobeerd. Je hebt je tot Allah gericht. Hij wees je, zei nee, je ging naar melk. Hij zei nee, je ging terug naar Allah. Hij zei nee. En dan zul jij het antwoord krijgen, het antwoord dat weer meedogeloos is, het antwoord dat rechtvaardig is. Allah, Azzawajel zal genoeg hebben van al dat gevraag. Hij zal genoeg hebben van al dat gejank. Hij zal genoeg hebben van al dat gekles en geschreeuw van je. Want in de dunia weigerde je naar hem te richten. Dus hij heeft zoiets van weg met jou. En wat krijg je dan als antwoord van Allah, Azzawajel? Kale ik se wa fيها, ولا tu kellimoon. Ik se ou fيها, tu Ik Blijf erin. Blijf erin in Gehannem. ولا tu kellimoon. En praat niemand met mij. Kijk jou niet meer. Jij kende mij niet in het dunya. Jij kende mij niet in het wereldse leven. Jij verliet mij. Hoe wil je dan nu? Dat ik jou help. Ik zei over haar verblijf erin. Voilà, toek een limoon. En praat niet meer met mij. Praat niet meer met mij. Als jij het antwoord wilt geven. En nogmaals. Het antwoord wilt geven. Op de vraag. De hel op het paradijs. En jij durft. Dan nog te beweren. Dat jij voor het paradijs kiest. Dan zul je stil moeten staan bij het feit. Bij het feit dat een doel zonder inspanning een droom voor jou zal blijven. Het paradijs een droom voor je zal blijven. En het feit dat het paradijs voor jou een droom zal blijven. En tijdsverderf, tijdsverderf blijkt. Wanneer jij alleen maar in deze doen je andere doelen hebt. Wanneer jij. Weigert om terug te keren naar jouw heer. Wanneer jij weigert om gehoor te geven. Aan de broeders die jou uitnodigen. En van alles voor je organiseren. Wanneer jij weigert om je te verdiepen in jouw dien. Wanneer jij weigert om de straten te verlaten. En de moskeeën te vullen. Wanneer jij de muziek weigert te ver, verlaten. En, de, en de, de Koran verwerpt. En de, het boek van Allah naast je neerlegt. Wanneer jij de lessen en alles wat er omheen zit is terug toekeert. Dan is jehannem, Mogen Allah mij en jullie daarvan behoeden. Je eindbestemming. Vraag Allah om ons niet te laten behoren tot de bewoners van jehannem En Allah vraag ik ook om ons te laten bij elkaar komen. In het in Firdaus al-Ala. Vraag Allah om ons te leiden. Om onze iman te vergroten. Om onze kennis te vergroten. En taqwa te vergroten. Vraag Allah, om ons wakker te schudden op tijd, zodat wij terug kunnen keren naar zijn weg, de weg die naar het paradijs leidt, leid waar ik het in de tweede deel over zal hebben in de volgende keer.